Wij beginnen de zoger les 187. Pagina Kofem 140. Hassulam. De linker kolom, de regel 29. Hij spreekt dus over. Um, opstegingen die de mens meemaakt. En dat één opsteging, opwekking voor het goede, wordt toegevoegd naar een aan een ander. En op die manier zo wordt het uh, opgehoopt uh, naar zijn, naar de marticoon. En dag wordt toegevoegd aan de dag en nacht aan de nacht. En Zowel dat, al, de ene als de andere is noodzakelijk. De ene is opsteking, de andere is afdaling. De ene kan niet zonder de ander. Tenzij een mens opzettelijk uh, twijfelt aan de eerste beginsel. Dus het geloof moet zijn. Het geloof boven het verstand moet altijd aanwezig zijn. Dat er is... Uh, er, er bestaat wet en bestaat de wetgever. Altijd moeten we weten dat, dat het niet, niet verdwalen in gedachten dat er chaos is. Dat de wereld is één en één gewoon bij toeval is geworden. Uit zichzelf kunnen ook geen kinderen gemaakt worden. Niets kan uit zichzelf komen. Altijd, alles heeft reden en gevolg. Dat is het belangrijkste. Om daarin niet te twijfelen. En de rest, kom wel, de rest is, is niet zo minder belangrijk. De rest, dan heb je het geloof en de rest verdragen dingen die men niet begrijpt, die men niet kan. Rijmen met dat en met allerlei andere dingen. Dus, maar in ieder geval, dat is het meest, um, we hebben geleerd dat, dat het twijfelen aan de eerste beginselen, dat is iets wat breekt de mens. En dan moet je weer opnieuw beginnen. En hij gaat ons een beetje uitleggen wat het is. Opnieuw beginnen met zijn werk als een mens tot zoiets komt. 29, We 1. הנהגת טוב ורה גורמת לנו הרבה דרך על דרת את ישת וור בכין מדלתר פי אינית מדלתר ממ� פעמים עלי יד וירידות כנל כל אחד לפימה אינן דרת חשיגו ויניין זיכיר הנהגת ורה het bestuur van goed en kwaad. We weten dat het bestuur van goed en kwaad 6000 jaar. Hebben we weten dat bestuur van het goed, goed en kwaad? Uh, dan zegt hij dat, dat het bestuur van goed en kwaad veroorzaakt bij ons. Harbepa Amim vele keren. Alle Jodweer die dood opstijgingen en afdalingen kan zoals boven gezegd werd. Kolen gaat elk op zijn eigen manier. Moet je zo zien. Het is niet zo dat wij, als wij zo helemaal alles goed zouden doen, dat wij alleen maar opstegingen zouden hebben. Dat bestaat niet. Want de ene opsteging is, kan je ervaren op de achtergrond van een afdaling. Die beiden zijn nodig is zijn nodig om de mens tot vastdom te, te brengen. Ja, opsteking is vaker is zo'n chassadim. Men geeft een mens chassadim en hij voelt zich heerlijk. Een andere keer geeft men, geeft, men hem, geeft men hem een beetje een tijd om te zitten in een duisternis. En dan moet je ook verdragen. Dat is ook constructief. Om de gworot aan de link en de linkerkant te ervaren, en niet te vluchten. Dus, dat zijn allemaal normale gang van zaken in gedurende 6000 jaar. 6000 jaar van correcties. 31. Na de punt, Weten hij daar? liya ze. 32. Le yom bifnei at smo. Kimisibat הירידה הגדולה, דרי אנדרטח, שהייתה לו בינתיים, בהתאות תוהה על הראשונות, פיר אנדרטח, נמצא עלייה, שהוא כקטם פייפ אנדרטח, קנל. volgens mij moet het in het tweede woord van de regel 34, za, dan moet het in plaats aan het einde van, de, van het tweede woord, in plaats van a, moet het alef zijn. Zo, naar mijn gevoel is het zo, moet het zijn. Huh? Ja, bij jou het alef. zijn, oké. Okay. Ik voel het wel dat dit moet alef zijn. Oké. Okay. Euh, de regel 31. Weet hij daar, en hij weet, en weet, weet hij te zeggen, dus een gebiedende wezen, hij zegt, weet, shakole dat elke opstijging negeshevet, mishoom ze, wordt geacht, daarom 32, lijon bifneet mo als dag op zichzelf, Ki missie batayeri da hakdula, want vanwege de grote afdaling, 33, shahi ta lobe time, die, eh, uh, intussen geweest was, bij het otohe toen hij, uh, twijfelde over de eerste beginselen, Nimtza 34, het blijkt dus, bij Italië, dat in de tijd van de opsteking, dat hij dan als een kleintje dat geboren is, zoals boven gezegd wordt. Er wordt geacht als kleintje dat net geboren is, want hij begint weer, na die afdaling door zijn um, twijfels, twijfels, uh, Kreeg dan krijgt hij dan een afdaling. En dan na die afdaling moet hij weer beginnen. En dan wordt het gezien, geacht of gevoeld alsof hij opnieuw begint. 35. 36. la vode et Hashem. Waar ne geshevet kool Aliyah 37, le'yom me yuchad. Array, zie hier. Shebachol dus, kan je zeggen dus. Shebachol Aliyah dat in elke opstijging, hoe kemat gil. Hij is, de mens is net of hij opnieuw begint te werken, het werk van Hashem. Het werk omwille van het geefen en daarom elke opsteking wordt geacht als een aparte dag. Punt 37. En op dergelijke manier elke afdaling wordt geacht als een aparte nacht. En dus de Zogar gebruikte de taal van dag en nacht. Maar het gaat om dus om die geestelijke opsteking, het toestand van opsteking, en afdaling. 39. We zijn uh, Amro. Yom le yom, yabia, omer. Yoma, 40, kadisha, mi inon, yomin, allah in demal. 39. We zijn Amroon, dat is wat hij zegt, uit, uit het vers, vers, uit het Hilim, uit de negentiende psalm. Jom, le je bijom, er dag aan dag zal de zegende uitspreken. Joma, de woorden van de zogger, Joma 40, Kadisha, de heilige dag van die dag, van die hoge dagen van de koning. De aynu, 41, pachol aliya shahitah adam. l'adam, sheniddapek 42, Bajomin alayin shela kadosh baruhu, beshap chinlon de pachina, kuf mem alef 141 41, de rechter kolom de we amrin ha'imila de amar kol we hameren, we De we hameren, we hameren, we hameren, we hameren, we hameren, we hameren, we hameren, we hameren, we hameren, we hameren, als dat hij dan aangehecht werd bij Jomin alain aan de hogere dagen van Akadosh Baruchu. Men schaap geen me loon, dan men geeft hem hulde. Uh, die worden hem ook geacht als worden hem tot vrienden. De volgende pagina is de der regel 1. We aanrenen mila. En zij zeggen die dat woord, dat Marco gaat liggen Welke woord zei ieder tot de ander? Um, de regel 2 na de punt. Dus toegevoeg, hij gaat ons nu uitleggen. Ki aldea zivugagadol shabagmardri hatikun driehatikun, isku. לתשובה מягבה, כי יגמרו תיקון фיר קליגה קבלה, שיגיו ערק פלמנת לגה שפיה, נחת רוח חפי, להשם יברח. ויתגללנו בזיווק הזה, כל התוב וזס, והאונג הגדול, של מחשש в это бря В азнер э זייפן балил קיколь эйлуга онашим шаיו ביмей אחתי хайрида адше бану легор легирхурим леתהот аль 9 הם היו אמתחרים אותנו וגורמים תין ישרים וכל האושר והatop שיגי לנו באת אלף גמרא תיקון כי לליי אותם גודשי מנורים תבלו לבנו לולאן Леонг улетов, газе, ваздертин газдонота, эйлу, нимцаим, нехавхим, ли схиот, ли схуйот, сехти, мамаш. Утоплейте, что Джоус рассказывает. Пробили ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, dan geeft het al veel licht oormakief dat jij naar binnen haalt. En zelfs als je dat niet begrijpt, maar vertrouw erop en kijkt er naar uit, dan kan je al van dat oormakief, al uh, het schijnen daarvan ontvangen. Zelfs niet in jouw kilie, maar dan op een afstand. Want er zijn verschillende manieren van het schijnen van het licht. Ja, het kan schijnen in mijn kli, wanneer ik al een massage heb, ja, wanneer ik al eh, het licht, als het ware, ervaar al, heb op, op volledige overeenkomst naar eigenschappen met dat stukje licht, dan ervaar ik het in mijn kli. En het kan ook zo zijn dat ik nog niet, het ligt niet kan in mijn klier ervaren, maar het schijnt mij van verte. Ook vanwege het een gedeeltelijke overeenkomst naar eigenschappen, dan kan ik hem al um, op een afstand ontvangen. Twee, en dat is wat wij leren ook met de Gmartikoen, de algemene Gmartikoen. Het is nog geen Gmartikoen, algemene Gmartikoen. Nu, wat moeten we doen? Moeten we wachten gewoon? En moet het al nu al. Ervaren moet je het nu al aantrekken, dat is wat wij doen in de zoger. Twee, en dat is wat hij wakkert bij ons aan. Steeds zie je dat de zoger brengt ons ertoe om, daardoor wat de zoger nu ons vertelt over de Gmartikoon, etc. Dan zuiver die bij ons onze kilim, zodat so wij stap voor stap, zo so net als het uh, een pijp, dat dit begroeid is met modder en van alles en dat wordt steeds gezuiverd en dan verder, verder dan is het aan het einde is een lichtje brand en dan kunnen we al ervaren. Twee, die ideeën die want door de grote die van de Gmartikun, die je school zal men, zullen zij, zal men één uh, keer uit, vanuit, uit liefde waardig worden. maru tikun, klia kabala, want de klija kabala, de klija van ontvangst, zal volbracht worden. Feer, shihiu, ragbajna tlaspia, dat de klija kabala zal zijn alleen maar om het angename te doen voor an HaShem en Barach, an HaShem gezegend is Hei5. Weet galer en in deze zivug zal ons onthuld worden kol hat tof zes va al het goede en het grote behagen, groot behagen van Machashevet Abria, van het van um, de scheppingsgedachte. Waasnier, Ebalil, en dan zullen we helder, duidelijk zien. Zeven. Eloa en Ashim, let op nog een keer wat hij zegt ons. Dat al deze bestraffingen, Shahjubi Meijerida, die er waren in de dagen van afdalingen, van afdaling, acht. Aad Banu Lehir Horim, zo, so, zo so sterk dat zij dat wij kwamen, in dat, dat wij kwamen tot um, overpeinzingen, over twijfels, twijfels over de eerste beginselen. Negen. Hem, haju, Hamita otanu, let op, dat zij, wa, zij zuiverde ons. Zij, ja, zij waren aan het zuiveren, cijfer. zij zuiverden ons in de tijd, zelfs toen wij al tegen de, de keer gingen tegen de schepper. Ook dan zuiverden uh, zij ons, maar dat zullen we pas zien in die Gwartekon. <coughs> we gormen en zij veroorzaken. Uh, direct... Uh, voor alle um, all rijkdom en het goede. Ik bedoel niet alleen rijkdom, niet materieel, ik bedoel rijkdom wat de mens volmaakt. Shige lanu ba'et Gmaratikon, die ons zullen bereiken uh, in de tijd van, van de Gmaratikon 11. Kilo de Jotama, Onashim, want. Waren, der, waren die uh, verschrikkelijke bestraffingen er niet? Twaalf, dan zouden wij nooit uh, kunnen komen tot dat uh, behagen, het goede en het behagen. We azen dertien, as donot, en dan deze opzettelijke overtredingen, zie hier dat zij veranderen daadwerkelijk in verdiensten. Zie je hoe dat zit in elkaar? Hoe dat het geestelijke, hoe het ware geestelijke, hoe het mm, uh, eigenlijk vreemd klinkt dat het hier juist iemand die veel uh, afgoderij, als het ware, of afkeer, uh, afkeer tegen God had, en iemand die dan op een bepaalde, op een bepaalde incarnatie leeft als een atheïst, als godeloze, ontkent God, dan in de Martie -Koen zal blijken dat het ook dat was opbouwen. En dat zal hem ook, ook dat zal hem, goed opletten, ook dat zal hem, eh, bij hem veranderen in verdiensten. Dat hij ook, dat, dat is als gevolg wat, wat wij zien, wat wij leren hier. Hoe kan je dan op die manier, als je dat zo leert, hoe, dat kan, het moet je ook transformeren in het in zien van de realiteit, niet van wat alleen jij wat nieuw met je ogen ziet in het heden. Maar verbinden, want Hashem is hoe? Hashem is Hawaii. Hij was, hij is, and is en hij zal zijn. Zo moeten we ook de realiteit zien. Dus tot de Gmar Tikun. Dat jij, als je ziet een, iets, een verschrikkelijke iemand, zelfs iemand die een verschrikkelijke zonde pleegt, dan moet je weten dat in de Marty Koen alles zal veranderen in verdienst. Ook dat wat nu op dit moment een afschuwelijk iets is, en verwerpelijk is, onmenselijk is, zullen we zien dat alles zal veranderen in verdienst. Verdienst. En daarvoor natuurlijk moet je, moet, je, moet je enorm geloof opbrengen, want hier kan je niets anders doen dan geloof, want je ja, verstand zegt, nee, dat kan toch niet, dat kan toch niet waar zijn, daar geloof ik niets van. Dus dan, het verstand moet, terwijl jouw verstand dat zegt, en verstand moet je niet elimineren. Moet je niet euh, zeggen, nou, ik doe het onder mijn verstand. Dat helpt niet. Maar terwijl jouw verstand dat ontkent, moet je gaan nog extra kracht doen. Dus niet weglopen van jouw verstand. Of zeggen, alles is goed. Maar jouw verstand aan de ene kant, verstand zegt, nee, dat kan niet. En jij gaat toch boven het verstand. Dat is wat brengt vooruitgang en de ware inzichten over de realiteit. 14 Wezer shomer yom le yom ja, bia omer. Shekol Valia aliya. 15 Shimiterem gvaratikun hi yom echade, minom zestin yomin alayim de malka. Meshab geen loon, 17. We nemen Tsa. Ah, daar is een punt. Oké, okay. er is een punt. Ja. Dan. Uh, nee, dit punt. En. 14. We zeggen, en dat is wat hij zegt in zijn vers. In David koning David zegt daar in de Tweede Dag aan dag zal de zeg de zeggende hij die zegt de zeggende uit uitspreken uiten Ehm um, Shekol aliyav aliyad dat elke vijftien, vijftien, Shemitera gmaratikun die voor de Gmartikoon is. Hier is een dag min zestien sistien jonge alleen van die hoge dagen van de koning. Me schapkenloon dat zij uh, hulde brengen aan hem en <coughs> de kameraden zo. So. Spreek het aan hen die dat uit spreekt. Zeventien. Ata. Schehu hozeer mitgale behol. Had er acht in schlimuto. Hasha yach, leoto yom. U mischabea nechentin, had tamchin deurijta, mila de amar twintig kolchad Lehvraya, shigu shav avud elokim, uma einentwintig betzeki shamarnu mismarto, sh'e haviam az Shim ואינטוינטח גדולים כי אתה נהפכו לזכויות שהרי כל דריאנטוינטח שלמותו ואשרו של אותו יום לא היו יכולים פירנטוינטח להתגלות אתה באותו פאר ועדר לולי האונשים, פייפן תוינטה ההם, ולכן נחשבו דברי המילות ההם, ליראי זסן תוינטה השם, ולחשוי חושוי שמו, כמו המאסים טובים האמיתים. Welken 27, neem gam alehem. We gaan malti alehem kacher jihmol 28 is al bno aoved oto. Punt. We gaan naar boven naar de regel 14.17. We nemen het Goed horen wat hij ons vertelt. En bijzonder belangrijk dat. Om dat te zien in het perspectief. Ja. Dat dan weten we dat. Uh, we hoeven ons dan niet aan het hart kloppen. Ja, of in de zin van. Uh, schuldgevoelens te hebben. En allerlei andere dingen. Gebeurt, gebeurt. Niet meer als gebeurt er van iets. Wat wat je ziet, dat de zonde is, zonde is, zonde is. Voor morgen, of de volgende, vol, niet meer eraan denken, en verder gaan, maar dan moet je dat wel uh, niet doen, maar ook niet zitten daarmee. het okay. is ontwikkeling van de mens. De okay. mens zit in de ontwikkeling. En moet je niet zo de voorschriften of geboden en verboden, verboden van het Torah zo opvatten, van niet doen, dan is het, moet je niet doen, in een, zitten in een, een mens is gemaakt zo, om fouten te maken, als je hem houdt van een mens, die fouten maakt, die iemand die fouten maakt, die, die, kan, die, heeft, die heeft een perspectief, die kan zich ontwikkelen, ...fouten maken, omdat wij kennen... ...we kunnen niet nog de hogere trap treden... ...kunnen we niet... En weten we niet hoe... ...en dan willen we dan... mensen mens denkt nou... ...en probeert... ...en doet fouten of... ...wat bedoel wij, wij noemen zonde... ...oké, okay. gedaan... ...maar niet meer, dus niet... ...herhalen dat. ...andere fouten maken misschien... ...maar dan... ...of op een andere vlak... ...maar niet dezelfde, het is steeds... Andere, andere dingen dan. Maar dan. Geef je het maar Een fout gemaakt. Zie je dat het een fout is. Niet herhalen. Dat is belangrijk. Dus we leren dat. En maar geen schuldgevoel. Want jij ziet het wel. Al het vallen zal ook. In de Gmartikun veranderen. In verdienst. Natuurlijk. Zelfs opzettelijke zonden. want zelfs opzettelijke zonde leidt Opzettelijke zonde is nog sterker. Ja, het leidt door, leidt tot veel leid. Ja? Extra leed. Als een mens iets zondigt en hij is on, onbewust van zijn zonde, minder uh, sterk wordt het aan hem aangerekend. Maar als iemand dat opzettelijk doet, dan wordt het leid. Maar ook dat wordt, uh, wordt hem tot verdienste gebracht. Nou, wie was nog zo, wie was groter, groter uh, ontkenner van God dan ik? Nou, ik kan hier zeggen, dat ik denk dat ik, ik weet niet, misschien waren, waren er wel anderen nog, maar ook, ik was ook, ik wilde niets daarmee te maken. Het was, was een periode in mijn leven. Hoe ik dat, uh, ook dat, ik bedoel, jij belandt opeens, goed opletten, jij belandt opeens er, uh, op een Ergens, je wordt beïnvloed door je linkerlijn. De linkerlijn moet je ook ontwikkelen. Krijg je? Uh, iemand die bijvoorbeeld uh, religieus is en daarna afstapt van religieus te zijn, betekent dat die bij hem ontwaakt, ontwaakt de linkerlijn. En de linkerlijn werkt op de manier dat jij protesteert. Protest. En het goede protest, dat is iets dat. het kan wel uitlopen op een, slecht, op een slechte ding. Het kan uitlopen naar de mens. als niet, niet slecht, bedoel, slecht voor de mens. Maar het kan ook opbouwend zijn. Want het komt. het kan leiden tot, tot ontwikkeling. Omdat je gaat leed ervaren. Want het brengt leid natuurlijk als je dan opeens ontkent ook de schepper en allerlei dingen, dan voel je je um, afgescheiden. Alleen. En dan doet, doet het pijn. En als je even kan verder gaan, dieper, dieper, voel je de, de, zo'n pijn leidt. Tot er een moment komt dat er een keerpunt komt. Zo'n absolute teleurstelling. Absolute nul. En dan is de keuze aan jou. En als de mens dan kiest, oh, dan is het echte keuze. En dan de schepper zegt jou, dat was ik die jou, die jou afgebracht heb. Ikzelf heb, ik heb ik jou gestuurd om mij uh, te ontkennen. Om Opdat jij alles zou meemaken en dan terugkeren en één uh, keer door liefde. Want één keer door liefde kunnen we ook maken we ook idee in, in, in ons leven mee. Maar in, in de nabotsing, nabootsing op wat zal zijn in de Marticon. Is, Dus Wat er ook gebeurt gewoon. ...naregheid, wat je doet, jij doet, niet iemand die aan jou iets aan doet. Wat iemand aan jou doet, of anderen aan jou aandoen, aan dat telt niet. Dat is niets, niet voor niets verkeerd. Niets is verkeerd wat iemand anders, in jou gevoel dat iemand anders jou is, heeft aangedaan. Maar wat jij ervaart van binnen, elke moment wat jij ervaart van binnen dat je kwaad bent... En dat jij ook reageert adequaat. Dat jij ook kwaad wordt. Geïrriteerd, oké. Okay, maar dan, je moet het niet kwaad worden. Er wordt opgewerkt natuurlijk als iemand bijvoorbeeld jou uh, um, slecht behandelt. Ja? Of uh, zegt iets tegen jou, iets beledigends. Natuurlijk dat jouw uiterlijk mens hoort dat. En wordt beledigd. Hè? De uiterlijke mens die, die is, is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Die reageert op alles. Wat, die scherp reageert op alles wat, zij, wat de ego van de mens aanraakt. Maar de innerlijke mens moet sterker zijn, moet sterk in zijn schoenen staan om daarentegen weerstand te bieden. Dus de uiterlijke, hij weet je wat het is. Het is niet zomaar dat men zegt. Men beledigt hem niet en hij, hij wordt niet beledigd. Denk je dat Yeshua niet, niet beledigd wordt? Ik bedoel, de mens wordt niet beledigd, de uiterlijke mens, ja, ons dierlijke uh, kant wordt niet beledigd. Ons dierlijke kant wil direct, net als een poes, net als je dan probeert een poes, te even maakt hem kwaad. Dan hij direct, hij pakt jou en uh, direct uh, wil jou bijten, weet ik veel krabben ofzo. Precies hetzelfde is de mens. Directe re reactie is om uh, jezelf te, als dier te te beschermen. Maar als de mens dan de innerlijke kant is sterk genoeg, die dan opbokst tegen de uitwendige woede, dat is wat we nodig hebben. Dat moeten we bij ons um, hè? Ontwikkelen. Dat, is iets wat, dat is de hele kracht. Dus de betekent, dat betekent dus niet gewoon filosofisch of ik doe het wel omdat je het zo aangeleerd, om mensen het zo aanleert, cultureel, een cultureel verschijnsel. Dat je moet op allerlei manieren dat doen. Niet dat, maar qua krachten, dat wij het als wilskracht opbouwen, dat wij niet beledigd worden. We nemen tsa, kijk wat hij zegt ons, we nemen ze tsa zeventje, en het blijkt dus nieuw. Dat hij terugkeert, dat hij weer uh, onthult uh, in zichzelf, in al de pracht van zijn volmaaktheid, 18 die betrekking heeft op die bewuste dag, van elke dag, het betekent wel elke, op, elke op, opwekking, elke opsteking, om een shabeach legevraa, en hulde brengt aan de kameraden, aan wie zijn de kameraden, nee, die had tamchindoraite, geen doorrijden. zij die ondersteunen de Torah, dus die s'nachts, we hebben dat geleerd, Torah leren, aan de vooravond van, van, de, van de Shavuot, dat betekent die elke 6000 zes, jaar dat zij dat leren. Im mila met dit woord, de Amar Kool gaat leggen Dat gezegd, dat ieder van die kameraden had gezegd. Wat betekent dat? 22, nee, 20. Welk woord wat iemand had gezegd gedurende die zesduizend jaar. En hij citeert weer de woorden van, die, van uh, Malachi. Dat, dat, dat, dat welk woord is, te vergeefs hebben wij gewerkt voor Hashem. Dus tegen Hashem hadden gezegd. Om bet zijn, wat voor nut was het dat wij de Torah hadden nageleefd. 21. heviam dat bracht hen toen, Leonashim gdolim tot grote bestraffingen. Straf, ja, je woord, tot grote bestraffingen, 22. Kiata dat ze nieuw, ne hafgo lesgejot, dat nu worden zij veranderd in verdiensten. Shaharei Koolsli Moto, dat zie dus dat de hele volmaaktheid 23, was ro, shallato en de rijkdom van die bewuste dag, toen hij dat gezegd had, gedurende die zesduizend jaar. Lohajoe leed galotata. Konden niet onthuld worden nu. 24. Beotopa met die prachtenpraal. Paar we had prachtenpraal. lulei die zouden niet onthuld kunnen worden nu. In de martikun let op, in de martikun zouden ze niet kunnen onthuld worden, zonder deze straffen. Dus die straffen die hij toen ontving, ik, want een straf betekent leed. Leed en leed is al de correctie, correctie voor wat er geweest was, wat hij al gezegd had. Straf betekent Alleen aanvaarden van straf. Een mens moet aanvaarden van straf. Kijk, stel dat je bijvoorbeeld een, iets gedaan hebt. En je voelt, voelt nou, nee, een zonde. Betekent iets voor zichzelf, om voor zichzelf te ontvangen. En daarna voel je dat een straf. Je kan voelen straf. Je voelt je niet prettig, je voelt dat. Je voelt uh, emotioneel, fysiek, op allerlei fronten. Dan ontvang je gewoon een, een, een raar gevoel. En, en, en wat. Dat moet je weten dat dit een soort straf is. He, een soort straf betekent dat jij iets deed, waardoor jij jezelf raars iets, waardoor jij je jezelf uh, afgescheiden had van het licht, door, door wat jij gedaan had. Hoe, en die afscheiding van het licht, die delta wat jouw scheide van het licht, dat werd van jou ontnomen, en dat voel je nu, en dat voel je nu, en als je dat niet, als je niet wegloopt, ja, en niet in, in, in zal ik een drankje nemen of iets anders, maar verdraag dat, dan zal dat deelte, die de delta, dat verschilletje wat jij had veroorzaakt door jou vergreep overtreding, dat zal, dat zal dan door jouw leid, een stukje leed en is leid alleen in jouw gevoel, niets anders. Niemand geeft jou iets, niemand geeft van boven straf. Zoals de religie in ons vertelt, ze weten niet hoe het mechanisme werkt, maar dat delta, dat verschilletje, moet weggewerkt worden. begrijp je? Niets verdwijnt in het geestelijke. Dus nu moet dat hoe kan dat verschilletje weggewerkt worden? Door jouw aanvaarding, het aanvaarden door jou van, van een stukje leid dat jij moet verdragen om weer in reine te komen met het, met het hogere. Dat wil zeggen om weer die overeenkomst naar regenschappen met het hogere weer tot stand te brengen. Dat, is op die manier. Dan betekent dat, dat betekent ook dan dat jij de straf heeft uitgezeten. Je moet altijd straf uitzetten. En op jouw manier jij dat doet. En daardoor kom je in reine. We uiteren, okay, dat is wat hij zegt ons, dat zonder de straf van toen zou niet nieuw de pracht en praal zou zal, zal zijn in de Gmartikon, 25. Wij kennen Chavu, Dovrei, Hamilot, Haem, en daarom worden deze, het, het zeggen van die woorden, wordt geacht, leherij door, Hashem. Door het zeggen van die woorden worden zij geacht als Godvrijzenden. Olehosweismo en zij en als de heinegi zijn naam hoog waarderen. Kmo hammasim tovim hamitiim, net zo als de ware goede daden. Wat zij hadden gezegd over Hashem, ja, wat hebben wij zo, waarom hebben wij dat zo gewerkt, wat hebben wij daaraan, wat hebben wij aan elokim. Waar kent 27 Nehemar Gamaleihem? En daarom wordt ook gezegd ook over hen. Over die ontkenners ook. We gaan malten Leihem, Hashem zegt zelf door de woorden van de profeet. We gaan malten Leihem en ik zal hen uh, vergeven. Kasherich mol. 28 is al benoord, zoals een mens, een man, vergeeft zijn zoon die voor hem werkt. 28 naar de punt. We joma Omer. Jomale yoma 29: Jabia Ahu Omer. Omer um en dat is wat geschreven, wat gezegd wordt. Dag aan dag, eh, uh, zal, eh, uh, de zeggende uitspreken, eh, uh, om me schabegle en, voor en hulde geeft er aan. Kikoor dertag al lee lood ha eelu, A een surim dertig. Waonashim? onashim, siku, et dwekutashem? Adeschenasu, twee en dertig. Jamim Rubim, baze, acharze, Ineata, ahar drie en dertig. Schegamale lot, wa hoshe, schebentaim. Nasu. GAM HEM FIERENDERTACH LISCHUJOT U LEMASIIM TUWIM. VE LAYLA KYOM YAIHIR FIERENDERTACH VE CHASHHA KEHORA. SHUWE EIN BENTAIM ZESENDERTACH wenn dem zaim mit אלפי שני ליום alfe shni אחד גדול 37 er gad gadol belvad wenn dem zaud kol asivugim shiyats u der leiker Алиет <клес> у год нефрадут, коль твой ахат. Михаверта каналь. Нит капцуата леком матри зивуге хады рам вениса, амейр мисофаулам адефир супо. Директор Колом. De regel 29. Natuurlijk, hij spreekt nu van het algemene aspect. Ja? Maar goed, wat er zal zijn in de Gmartikoen, in de algemene Gmartikoen. Maar er bestaat niets in het algemene wat niet bestaat in het bijzondere. Dat, dat dus in jouw leven, in het leven van iedere van ons, altijd heb je de plaats, zelfs. In één toestand is er een plaats van gemartikon. Een toestand waarbij absolute volmaaktheid voel Op dat moment natuurlijk, het is betrekkelijke volmaaktheid ten opzichte van het algemene, de algemene volmaaktheid, algehele volmaaktheid. Maar altijd die twee aanwezig zijn. Dan hoeven we niet te denken van, ja, het zal zijn daarna, wanneer het zo ver zal zijn, maar nu is het nog niet zo. Zo, so, zo. So. Nee, elke dag, ja, elke dag een stukje kwartiekoon hebben we. Waarom? Elke dag weten we dat een stukje van mijn aura is al binnengekomen. Ja, de volgende dag ben ik al dichter bij mijn volmaaktheid. Want nog een stukje van mijn aura heb ik al, heb ik kan ik ervaren. Dan betekent dat met de dag onze ware kwartiekoon groeit. Dat moeten we ook ervaren. Kijk, 29 Kijk, kol je alle eilu, Want al deze nachten, Schehema dood, die afdalingen zijn. Waar je surhiem, ledens, in leidens, leed in het meervoud. 31. Waar je en bestraffingen. Shijevsicoet twee kuto'shem die de samenfliuing met shem stopte. Ad Shenasu Dermate Shenasu ja rubim Bazaarze dat er dagen waren dat de dagen dat er dagen geworden zijn die vermeerderde dagen geworden waren zijn geworden. De ene na de andere, 32, ta, zie hier nieuw, Achar 33, Shigam alay nadat ook de nachten, we en de duisternis, shebentaim, die, die intussen was. Na su gam hem ook zij zijn geworden tot 34. Les umasim om asim to him, tot verdiensten en goede daden. Vilayla ke ir, en dan geciteerd hij de woorden van, van de profeet. Vilayla ke yom ir, en de nacht, zo so wat in, in de Gmartikun zal, zal zijn, en de nacht zal als dag schijnen. 35 we gaan scha en de duisternis zal als licht schijnen één één of een time en niet meer er zijn niet meer op onthouden op onthoud intussen, in de, die intussen in, de, in de periode in, in, in de in periode tussen tussen, tussen, tussen, te, tussen te. 36 we nemen Tsa'im en het blijkt dus. Met Haberim verbinden zich Kol Shite Alfeshni. Alle zesduizend jaar verbinden zich Le Alleen maar, alleen, verbinden zich alleen in één grote dag. 37. We nemen Tsa'ot. En het blijkt dus dat. Kol Aziwogim, dat alle Aziwogim. Ze jats u, linker kolom de eerste regel, basea, harze, die uitkwamen, dus die verschijnen, de ene na de andere, gedurende 6000 jaar. Dat is wat wij doen, elke dag een beetje dit, een beetje dat, en zo, de hele mensheid ook op die manier. We gelooven alle we gelooven alle jod, en die onthuldende opstegingen, omdat de god niet en afzonderlijke traptreden, Kolf twee Achat, Michawerta, de ene na de andere, zoals boven gezegd, gezegd werd, niet, niet kap verzamelden zich nieuw in de Gmartikun, Lekomat, Zivugehat, tot het niveau van één, zivug, drie, Ramvenisa, verheven, en eh, Nissa is ook een ander woord van verheven. Ram en verheven. Nissa is ook verheven. Hami'ir eh, misofa die schijnt van een uiteinde tot de andere. Vier. We zesot jomale jomaja biomer. Kie fijf hamila hi, anal. Zij ben Yomale Yoma joma. Naseta na zet ata, leshewah godol, omishabejehle, kie zeif We zeggen en dat is het geheim van wat gezegd is. Joma le joma Dag aan dag zal, uh, de, de, de zegende, de zegende, zal de zegende uiten, uitspreken. Want dat woord, het is het woord wat van, van ontkenning. Ja, wat de mens, wat, wat we hebben geleerd van, waarom hebben we geleerd, de Torah, andere dingen... Hij zegt, want dat woord, Hanar, zoals boven gezegd werd, Shehifzika, dat uh, oponthoud veroorzaakte, ben jomele joma da, tussen dag en dag, toch elke dag, tussen de, op de opstegingen in. Zes na setata is, is nieuw in de Gmartikun geworden tot grote Shevach, tot grote hulde. Om Shabegle en hem hulde brengt. Kina Saal is goed, want die is dat het woord is geworden tot verdienste. Werken na Sokolam hem en daarom worden zij, zijn zij geworden tot, allemaal worden zij tot één dag voor Ashem. Een bijzondere opgave om daarmee akkoord te gaan. Dus om dat te accepteren dat het zo is. En daar, daarom zien wij dat wat wij ook zien in de wereld, dat er boeven zijn, dat er dat zijn, dat er alles zijn. Ten eerste, alles wat je ziet, dat er boeven zijn, moet je altijd zien dat het altijd projectie van jezelf op de buitenwereld is. Het is altijd zo. Dat is het. Dan zie je dat jij goed bent, en de ander is er niet zo. Is niet zo. Je moet alles zien in, in, in de eeuwige, het eeuwige perspectief. Wat hij ons vertelt, dat alles wat er gebeurt, zal uiteindelijk um, als verdienste zijn in de Gmartico. Want wij, kijk, voor onze ogen, wij kunnen dat niet zien, want wij, wij weten niet de oorzakelijkheid. Hashem weet de oorzakelijkheid. Waarom, waarom zoiets gebeurt. Waarom zoiets. Uh, Verschrikkelijk is gebeurd. Wij weten dat niet. Daarom in onze ogen. Is het iets verschrikkelijks. Of hoe kan dat. Maar in het perspectief. In, in het perspectief kan het erg. Geweldig zijn. Ik nou bijvoorbeeld. Als Ik weet niet of jullie dat hebben geleerd. Gelezen. Het tweede boek van, dus het boek van, van, van Yeshua benoemd, dus de, de opvolger van Moshe, dus het volgende boek na, na de Torah. Dus toen Moshe al dood ging, toen, toen de, toen de opperbevelhebber oper, of um, de leider van het Joodse volk was toen aangesteld. Zijn, ja, zijn knecht. Of zoals men het noemt. En daar in dat boek wordt verteld. Over. Dat toen men. Toen ze. De eerste. De eerste stad. Ai. Hadden ze. Moesten innemen. Volk. En. Dat. Aan de muren van de stad. Woonde. Rachab. Een, een, een hoer. Professionele hoer daar was het dus en twee verspieders kwamen bij haar overnachten en zij had zij had zij had hen ook die twee ook gered onderkomen gegeven en ah, laatst wees wees hen de weg ook via de dus door de muur, dus zij heeft ze dus naar buiten, door met een touw, met van de verschillende dingen, dus zij heeft ze laten naar beneden uh, komen en zij konden uh, zij konden dus vluchten en zij had gevraagd alleen één ding, ik weet dat Hashem is, ik weet dat Hashem is met jullie er was geen Judin. Maar ik weet dat Hashem is God en dat Hij is met jullie en dat jullie zullen overwinnen en onze stad zullen innemen. Het enige wat ik vraag is: dat jullie mijn leven zullen sparen van mij en van mijn familie. Kijk nou, niets verdwijnt in het geestelijke. En kijk nou hoe de Torah ervoor staat dat zij schaam zich niet zoals. Die is geen heilige die daarna, die daarna, die dan religieuze, die dan menen dat zij iets zijn, terwijl zij niets, dat geen deugd hebben in zichzelf, alleen uiterlijke scheen. Dat deze hoer, Rachab van haar kwam een grote profeet. Jeremia, dus Jeremia, kwam, is een nakomeling van deze hoer. Hoe, hoe geweldig het is eh, dat men moet niet kijken naar het moment maar opname. Alles wat we kijken naar het wanneer de mens leeft nu, is, is alleen maar een momentopname. Nou, wie zou denken dat in de een of een andere hoer dat, ja, dat, dat van haar zo'n deugd ...verwacht wordt later. Dat is allemaal, in, als het ware, zit in haar... ...dat het van haar nakomelingen moest zo'n grote profeet als, Jeremia, als Jeremias uitkomen. Zoveel, dat zit allemaal in, in het traject. Terwijl, als je kijkt alleen in het, naar het leven van toen zij leefde op dat moment... Of daarvoor, voor, voor de komst van die twee verspillers. Nou, wat is het haar leven was? Ja, gewoon een hoertje. Wat is, wat is uh, hoe kan je dat zeggen? Nou, hoe geweldige dingen, hoe kan een mens door één daad, door één goede daad, kan een mens alles in leven doen veranderen? En dat is wat wij niet zien. Wij denken nou, we zien iets dat iets... It, men doet rare slechte dingen, etc. Alles is... Alles wat buiten plaatsvindt, moet je dan aan de ene kant natuurlijk... Kijk, er bestaan verschillende lagen. Natuurlijk, als mensen, we moeten weten, zien we iemand een misdaad pleegt, moet je dan uh, bestraft worden ge, ge, ja, dus door, de, ge, door, de, door de rechtbank en die andere dingen. Dat is normaal. Maar... Niet, niet, niet oordelen hem, omdat wij weten, wij hebben dat geleerd, dat alle opzettelijke dingen zelfs, ja, die worden uiteindelijk tot verdienste. Hij spreekt niet over, over misdaad, maar eigenlijk alles wat in de wereld gebeurt, zal uiteindelijk zal verdienste zijn. Want na zo'n zo uh, bestraffing, na zo'n misdaad komt leid, niet alleen door één mens, maar meerdere. Dat leid wordt dan gaat ook weer, is weer zuiverd ook, deze zonde. En kan ook brengen, veel goeds brengen, uh, dat, dat veel meer teweeg zal brengen, correcties brengen, dan, dan het kwaad wat hij gedaan heeft. En dat is erg belangrijk, omdat je zichzelf er, er, er, er bewust, bewust zijn dat zoiets gebeurt. Dat in perspectief zien dat het, wat er ook gebeurt, rechtvaardigt het, besturing, het besturingssysteem. Niet een, niet een voorval, niet iets. Een voorval moet je dan zeggen dat het, moet je weten dat het ook elk voorval ook deel uitmaakt van het geheel van het gebeuren en dat is wel dat moet je wel rechtvaardigen